Een uur literatuur, een programma vol waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Kemenaden, de Maritia Witte en Ben Lonen onder auspicie van de literaire Kringoerle, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. Dat heb jij mooi gezegd, maar de gasten. Ja. En de gasten, Machtels Rijsdoop. Johan van Wiel en verder de presentatoren Els, Maritia en Ben. Ja, en onze andere gast, een beetje een vaste gast is dat. Dat is Suzanne Spermon. En die maakt altijd zelf gedichten. En die moet overwerken. Dus ze kon hier niet op tijd zijn. Maar we hebben denk ik wel even stof tot praten. Jij nee. over de Rus en ik zal, omdat zij altijd gedichten doet. Maar ik maak ze niet zelf. Maar ik las er een en dat vond ik heel aardig. Er staat ook een mooi plaatje bij. En dat heet Schemerleven. En dat is van Jaap Robben. Kan iedereen aanraden om dit boekje aan te schaffen. Familie? Dat is erg leuk. Jaap Robben. En het heet ja. Schemerleven. Je bleef tekort om te kunnen voelen hoe warm wangen zijn. Hoe verlangen soms naar een glas water smaakt. Wat er na de winter komt. Dat een afgeknipte tak in een vaas blijft bloeien. Alsof hij zijn boom niet mist. Enkel de zon geen schaduw heeft. Hoe koeien doen. Dat het leven was wat door jouw wimpers schemerde. En hoe traag daarna elk uur opnieuw de grote wijzer tegen de kleine kruipt. Wat een leuk gedichtje. Ja. Dus dit is. En ik zal er nog één doen. Dat vind ik dat is kort en leuk. Is al het water ooit verdriet geweest? Zijn mijn tranen aan te wijzen in het blauw van onze wereldbol? Komen ze elkaar tegen in de damp boven de thee? Of in de harde herfstregen die mijn raam wakker houdt? Misschien ontmoet de een de ander in een ijspegel aan een brug. Of zien ze elkaar op een wang pas weer terug. Nou, deze jongen Jaap Robben... Hebben jullie misschien bij boeken gezien? Is dat de familie van onze uh, bekende familie? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar hij was pas bij uh, boeken, programma boeken. Hij heeft ook een roman geschreven, maar dit zijn zijn gedichtjes. Nou, dat was het dan. In, Suzanne, ik hoop dat je niet al te zeer schaamt <laughs> over mijn plaatsvervangende act... Maar nu gaan we naar de Rus die dood is. En die de Rus, altijd die dood prachtige gedichten schreef. Ja, Yevgeny Yevtushenko, 1932-2017. Ja, een geëngageerde lyrische dichter. Niet alleen over liefde, maar ook over de massamoord op de Joden... en over de stalen terreur. Um, hij heeft dat gedicht geschreven over Babi Yar, dat is die, uh, die moord op de Joden, 10.000 uh, Joden in Kiev. Um, daar wordt een fragment van gegeven, een heel kort fragment. En dat gaat zo. Er staat geen monument bij Babi Yar. Er is alleen de steile afgrond, als een ruwe gedenksteen. Ik ben bang. Vandaag ben ik zo oud als het gehele Joodse ras zelf. Over dat uh, Babi Yar, daar staat geen monument, dat, uh, dat klopt. Ik ben uh, een aantal jaren geleden in Kiev geweest en uh, ik, uh, ik wilde dat, uh, dat Babi Yar zien. Ik vroeg uh, mijn vrienden of ze me daar uh, naartoe konden leiden. Ze hadden nog nooit gehoord van Babi Jar. Nee, het is niet waar. Dat is, uh, uit, uh, ja, dat is uit de geschiedenisboekjes uh, gehouden. Waarom, snap ik eigenlijk niet goed. Want het zijn de nazi's die dat uh, op hun geweten hebben. Ja, en niet de Russen. Uh, en niet de Russen en niet de Oekraïners. Maar uh, daar, uh, daar wist hij uh, niets van. Ja... Uh, yeah. Dus dat is toch wel, wel schrijnend. Die uh, Jeftuschenko uh, uh, heeft de laatste 24 jaar in, in Amerika gewoond. Hij is daar, uh, hier staat, tot zijn dood hoogleraar in Tulsa geweest, in Oklahoma. Dus tot zijn 84ste is hij uh, aan het werk geweest... Is wat voor ons, hè? Ja, lijkt me wel aantrekkelijk. Lijkt me wel aantrekkelijk, ja. Wel aantrekkelijk, ja. Uh, hij wordt hier... Uh, omschreven als de man... Die, uh, van de generatie Angry Young Man... in de Russische poëzie. Zelf noemde hij die generatie... de scheppers van onderhuidse veranderingen. Die dichten over openheid... jeugdig ongeduld, reizen... moderne kunst, jazz... En vitaliteit. Um, hij las zijn poëzie voor in volle stadions. Dus dat is de grote kop in het, ja, in het NRC Handelsblad. En dat is, uh, denk ik, uh, wat alleen maar in Rusland kent. Wat, wat alleen maar in Rusland kan. Daar, daar zijn dichters zo uh, geëerd. Anders dan, dan in het Westen. Uh, hele generaties hebben heel grote stukken poëzie in hun hoofd zitten... Maar dat er dat, dat dus zoveel belangstelling voor was dat hij dat stadions vol kreeg om, om zijn gedichten voor te lezen. Dat is jo, toch wel, zo, uh, wel ja. iets bijzonders. Hè? Maar hoe zit het nou? Waar zit de breuk? Want hij is dus in Rusland kennelijk een zeer geëerd dichter. Ja. Met volle stadions. Ja. Maar hij zit al 24 jaar in Amerika. Waarom? Ja. Um, volgens Brodsky liep Jevtushenko toch wel binnen de perken van. De Sovjet-censuur. Um, pas in de jaren 80 liet hij zijn kritische stem weer horen... door zich achter de hervormingspolitiek van partijleider... Michel Gorbatschow te scharen. En uh, toen de communistische haviken in 1991 een putsch pleegde, koos hij dan ook de zijde van de liberalen. Um, ja... Ik denk dat hij een tijdje uit de gratie is geweest en dat hij, en dat hij daarom maar het Hazenpad heeft gekozen en naar Amerika een goed heen komen zocht. Dan ben ik toch benieuwd of hij in Rusland, jij ja, kan dat nagaan, ben. Ja. of hij nou nog in Moskou, of weet ik waar, in Rusland nog geëerd wordt bij zijn dood? Nou, de, de, de, Sovjet, euh, of de Russische autoriteiten die, die, die spraken met, met waardering over, over Ze, ze het, het is niet zo dat, dat ze Hij zijn zit vervelende, vervelende dingen hebben gezegd over, mm -hmm. over hem. Nee, ja. Dus, had jij ooit wat van hem gelezen? Ik denk het wel, maar dat is uh, lang geleden en dan kan ik me niet herinneren. Niet herinneren. Nee. Hebben jullie trouwens gisteren nog even, voordat we verder gaan... Die uitzending gezien van Made in Euro. Ja. Ik vond nee. het... Vond je? Niet, wat ja. vond je? Ja. Nou, ja. ik zou je zeggen... Ik kreeg zo'n rare gewaarwording. Want toen die beelden kwamen... Ze dus, dus ging gisteravond eigenlijk over cultuur en kunst en zo. Hè. En ze begonnen... Het leidmotief was een beetje de, het boek van Thomas Mann. Ja, de Toverberg. Ja. De Toverberg. En ik heb dat ook. Ooit honderd jaar geleden gelezen. Ik mm -hmm. kan echt niet zeggen dat ik nog goed weet hoe dat in elkaar zat. Maar... Honderd jaar geleden. Ik heb het een jaar geleden gelezen. Oh, een jaar? Ja, ja, ja, ja. oh, ja. oh dat Dat scheelt. was een pittig boek. Een ja. pittig. Ik, ik dacht ook dat ik het in mijn jeugdjaren in had gelezen. Ja. Maar dat bleek het als een boerenbroek zou zijn. Dat was een stuk eenvoudiger. Oh, ja. Ja. Oh. Maar... maar ik had echt zo'n ja. rare gewaarwording. Want toen ze begonnen met beelden van dat hotel. Hè, van zo'n prachtig oud hotel in de bergen, in de sneeuw. Sancturion. Mooie tafeltjes en weet ik wat. En ik, ik werd helemaal bevangen. Want het was precies de wat ik me herinner. Dat zal wel vals zijn. Maar de beschrijving van dat sanatorium waar dat hele geval ja. van die Toverberg zich afspeelde. En toen later met uh, Conrad in Boedapest. Ja. Met die graven ook ertussendoor. Toen kreeg ik weer allerlei... Oh, dat, dat deed me allemaal aan, aan elkaar zo herinneren in die uitzending. Dus die, die sfeer noodvat. was wel goed getroffen dan? Heel goed. Vond jij dat ook, Maritia? Ja. Ik heb het niet gezien. Oh, nee, maar... Nee. Oh, sorry, oh, oh, ja, nee, nee, nee, ja, ja, ja. Ik het ook Heb jij het allemaal gezien? gezien. Ja. Ik heb die uitzending gezien. Een mooie serie, Made in Europe. Ja, ja. ja. en vond je het gisteren ook Mooi. Mooi. <coughs> ja, maar ik had een hele rare bevangen. Ik denk, Dat, je, oh, verdor, dat, dat was het is net Euro of ik naar dat in, binnen in dat sanatorium zit te koekenen. Ja, maar dat was jouw Europese gevoel waarschijnlijk. Dat heb ik soms als ik boeken lees over, uh, van, uh, bijvoorbeeld Stefan Scheik, dan heb ik ook het idee van: dit is, dit is Europa. He, ook omdat het een man is die uh, in heel veel landen van Europa heeft geleefd. En ik denk dat er vroeger inderdaad ook natuurlijk uh, een bepaalde elite was, een intellectuele elite, die zich echt Europeaan voelde. Oh ja. En uh, die ook dezelfde opleiding hadden, die met elkaar heel makkelijk van gedachten konden wisselen, ja. omdat zij uh, dezelfde dus al soort scholing hadden gehad. bijvoorbeeld. Ja. En dat, dat geeft dan een heel prettig Europees gevoel. Ja, in de ja. 16e eeuw was er dat gevoel ook. Toen spraken ze Latijn met elkaar. Ja, hm? ja het humaniste. was een nog kleinere elite, hè? Huh? Nog kleiner? Nog kleiner, ja. ja. Mm -hmm. Ik had echt het gevoel, ik ja. kwam helemaal bij Kertes. Hebben jullie ooit Kertes gelezen? Ooit mm -hmm. een, oh, dat is jammer, dat is zo geweldig. Dat is een Hongaar ook. En dat kwam bij die lijken van Conrad en zo. En dit, nou. Ik wou even zeggen dat ik iedereen aanraad om die uitzending... Alsnog te bekijken. Kan bij uitzending gemist. Kan bij uitzending gemist. Ah, en nee, hij wordt bovendien ook op uh, canvas getoond. Bijna tegelijkertijd. Ja, kanvas kan ja. ook, ja. ja. Ik vond het heel mooi. Gaan we dan nu naar een lied. Nou, Blijven muziek. we bij de gedichten. Want Janne Stra, een hele leuke, mooie vrouw... die zingt Fazalis. En het liedje wat ik koos, dat was April. Want dat vond ik toepasselijk... Gaan we nu naar de, het oog van Maritia. Waar haar oog op was gevallen. Op ja, welke mooie zin Maritia? Zin. Ja, um, ja. Ik moet nog heel wat zinnen van tevoren zeggen. Voordat ik aan mijn mooie zin kom. <laughs> namelijk om te vertellen dat in mijn mooie zin... kwam uit het boek Moedervlekken van Anne Gunberg. Uh, uh, op de shortlist van de Libris Literatuurlijst staat hier en um, ik heb het gelezen van, omdat wij uh, dit boek behandelden in ons leesclubje mm -hmm. uh, want ik was eigenlijk een beetje klaar met uh, met Arnon Groenberg oh. um, dat ik hem, ik vond het een fantastische schrijver uh, en uh, toen, toen ik hem voor het eerst las in het NRC stukjes, ik dacht wat krijgen we nou wat een ongelooflijke nieuwe en en een uh, speciale stem. En dan heb ik het over, wat is het, misschien wel twintig jaar geleden. Toen hij nog een echt manneke was en in New York uh, woonde. En, en uh, uh, uh, artikelen schreef in, um, in het NRC. Ja. En na de hand uh, heb ik het een en ander van hem gelezen. Maar op een gegeven moment uh, begonnen zijn hoofdrolspelers mij wat te, te ergeren. Ja. Um, mm. En dat is, is in dit boek eigenlijk ook een beetje het geval. Omdat het mensen zijn die zichzelf opsluiten in een bepaald wereldbeeld... waar je als buitenstaander eigenlijk niet echt een connectie mee kunt maken. Ja. En, um, maar goed, uh, we hebben dit allemaal gelezen... en ik heb het ook met, toch met veel interesse gelezen. Het is een boek, zoals de titel al enigszins aangeeft... over uh, een, moeder, een moeder en een zoon... Ook geschreven na de dood van Arno Groenberg's moeder. Um, and, um, de, de, de zoon en de moeder hebben een hoogst merkwaardige uh, relatie, die vanuit de zoon vaak een soort liefdesrelatie is. En vanuit de moeder, uh, die. Um, uit haar liefde ten opzichte van haar zoon. op een, op een wat ongebruikelijke manier. namelijk om voortdurend uit te schelden. dat hij de zwakkeling is. en dat hij altijd het slachtoffer is. en dat hij wat flinker moet zijn. en dat iedereen hem, onder, uh, uh, iedereen hem onderuit kan halen. En uh, de zoon die. Uh, uh, die nadat hij. Uh, ervoor gezorgd heeft eigenlijk. dat. De, hij heeft er niet voor gezorgd. Hij heeft de situatie uh, moeilijk gemaakt voor de meisjes die voor zijn moeder zorgden. Uh, en daar, die zijn uiteindelijk weggegaan. Waardoor hij zelf voor zijn moeder zorgt, die oud is. En wat bovendien nog bij komt te kijken is dat zijn moeder niet zijn moeder is, maar zijn vader. Die na de dood van zijn moeder zijn moeder is veranderd. Ook zo, ja. mm -hmm ingewikkeld het is een ingewikkeld verhaal. verhaal en uh, de hoofdpersoon is een, een psychiater die voornamelijk uh, of eigenlijk uitsluitend uh, crisisdiensten uh, rijdt s nachts en, um, wat, dat vindt hij wel overzichtelijk hij moet dan beoordelen of mensen wel of niet opgenomen worden, uh, moeten worden hij maakt daar ook wel eens een foutje in dat vindt hij dan heel erg omdat hij iets niet heeft gezien maar uh, op zich bevalt hem dat best en zou hij het liefst dit werk altijd blijven doen. Want hij is verder niet verantwoordelijk voor de rest. Hij moet alleen maar die beslissing nemen. Hij moet wel of niet opgenomen worden. En verder worden andere psychiaters, uh, of zullen andere psychiaters het uh, overnemen. Ja. Uh, nou ja, er gebeurt heel veel. Ik zal, uh, het, het, het komt er eigenlijk op neer dat deze man uh, uh, het. Uh, uiteindelijk een paar scheven schaatsen rijdt... waaronder het feit dat hij een van de patiënten die hij s'nachts ontmoet... dat hij die uh, voorziet van zijn telefoonnummer... Maar daar maakt hij ook gebruik van. Hij, is dan, hij weet dat hij helemaal fout zit als psychiater... mag hij niet een persoonlijke binding aangaan met een, uh, een cliënt. Met een cliënt. En, um, maar hij zit eigenlijk uh, helemaal vast... omdat zij dreigt... Uh, zelfmoord te plegen uh, als hij niets, uh, zich over haar ontfermt. Dus uh, dat doet hij, uiteindelijk heeft hij dan een soort alternatieve uh, behandelwijze. En hij haalt het meisje in huis bij zijn moeder. Bij zijn, en uh, dat lijkt eigenlijk wel te werken op een of andere manier. En op een gegeven moment uh, gaat hij, uh, zorgt hij ervoor dat uh, dat meisje... wat heel hoogst su suicidaal is en uh, zichzelf voortdurend in het lichaam snijdt... Uh, uh, die um, een, een, een, een uiterst woest uh, liefdesleven heeft. Uh, die, um, hij ziet de kans om dat meisje en zijn moeder samen uh, naar het hotel... Van de vader van het meisje te sturen. en eh, die, Dat is ergens in zuid Vlaanderen. En dat lijkt allemaal best te lukken. Dus, en dan komt... Ik zal er eventjes een paar ongelukkige zinnen eh, <lacht> voorlezen. Voordat ik de gelukkige zin laat horen. <lacht> de zoon zegt op een gegeven moment, of denkt bij zichzelf... Je bent te laat geboren om vergast te worden. Dat is mijn ne nederlaag. En de, de moeder... Even kijken. O oh ja. Waarom ben jij nog erger dan de nazi's? Je, laag, je jaagt je oude moeder nog de straat op. Mm. Dat was een beetje de relatie tussen moeder ja, en zoon. Ja, ja. En dan is dus dag daar dat hij zijn moeder met zijn patiënten... samen naar het hotel stuurt in Zeeuws-Vlaanderen. En het gevoel heeft dat, dat misschien best dat deze alternatieve behandeling misschien best gaat lukken. En dan komt de mooie zin, de wat hoopvolle zin... Kijkend naar de donkere huizen van de buren... overvalt hem in een ongekend, bijna beangstigend verlangen... dat zich niet laat onderscheiden van levenslust. De behoefte, handen die nog warm zijn van de thee... op zijn gezicht te voelen. Zich in de diepte te storten, te kussen. Dit niet sterven kan zo niet langer. En... Ik vond dat een hele positieve wending omdat hij eindelijk wat voelt. Hij voelt dat hij zou willen kussen. Dat hij uh, de handen in zijn gezicht wil voelen. Dus ik heb dan zelf het idee dat misschien Arnold Groenberg... ook een, een beetje meer menselijk gaat worden. En zich, um, uh, zich laat overhalen om zich in liefde te starten. Ja, in die dus zin... Moest je lang op wachten, want ik zie dat dat zo'n beetje de laatste bladzijde is. Dat is de is. laatste bladzijde, de laatste zin. <laughs> dat is ja, dat is de enige positieve zin uh, eigenlijk die er in het boek uh... in het boek staat. Nou, dat is niet helemaal waar, maar de rest is gewoon minder invoelbaar. Dit is een heel invoelbare, ja. emotionele uiting van ja. deze man. Als je hem op je de televisie ziet, verwacht. vind ik ook in Mad in Europe... ...komt hij als een amabel iemand naar voren... Hij presenteert zich eigenlijk helemaal niet zoals de, degene die, die, die, die dat soort boeken schrijft. Ja, toch moet ik zeggen dat ik me wel wat kan herkennen in ja. het beeld dat. Uh, uh, ik aanvankelijk, toen hij pas uh, begon, vond ik uh, hem een geweldige schrijver, juist omdat hij vernieuwend was en anders. Maar na verloop van tijd. Uh, yeah, kreeg ik er wat, je noemde dat ergernis. Ik moet ook zeggen van, ja, ik kreeg er irritatie over de personen die hij aangaf. De stelligheden waarmee hij het omschrijft. En het onwaarschijnlijke, dat is niet erg als iets onwaarschijnlijk is, maar als het door de schrijver ook onwaarschijnlijk wordt gebracht, dan gaat het je ook irriteren. Dus mm -hmm. van uh, grote uh, fan ben ik uh, eigenlijk een uh, wat afzijdig geworden. Ja. Ja, maar het is best mogelijk dat hij na boeken gaat schrijven die het hart meer aanspreken dan het verstand. Ja, maar het is de vraag, als je zo'n dik boek, eh, mm -hmm. ik weet niet hoeveel bladzijden, maar het ziet eruit als wel bijna drie, vierhonderd. Jazeker, ja. En dan is dat alleen de laatste zin eigenlijk. Nou, de laatste zin is hoopgevend. de rest is wel reuze interessant, maar ook, het doet ook, het doet ook allemaal een beetje pijn. Het, het, het, ook de, die merkwaardige relatie met die moeder, waarbij je zo denkt, een beetje een soort liefdesachtige een liefdesrelatie... die ook niet helemaal fris aandoet. En, uh, maar dat is een ja. oud gegeven, hè? Ja. Ja, dat ja, laat ja, hij ja. met zijn moeder. Ja, dat is een oud ja, gegeven. Ja, ja, ja. ja, absoluut. Dat is ook zo. Ja. Ja. Ja. Maar goed. En je, het is de stukjes... Ja, ik, niemand leest de volks... Want hij jawel, schrijft, jawel, jawel. Jawel. Vier weken voor vier euro. Oh, ja, ja. Maar het is gelukkig ja, afgelopen. Bijna het. altijd goed zijn <laughs> stukjes. Ik heb de volksstand, jammer genoeg, ook niet meer. Ik ben weer terug naar de NSC. Maar die stukjes van Grunberg, ja? die ja, wist ja. ik wel. Ja, die kom maar. Ja. Ja. Ja, hij heeft en altijd, een altijd, behoorlijk heeft altijd wel een rake observatie hier en daar. Mm. Nou, Maritja, dat was een... Uh, een lange zin. Een la mooi verhaal met een mooie lange zin. Dan gaan we nu naar Rikkie Kolen. Die heeft een lied gemaakt. En dat heet Alles Stil. Vond ik ook wel een beetje, hoewel het met een winterzin begint, een beetje bij het voorjaar passen. Zij uh, heeft met haar man een plaat gemaakt. CD, weet ik wat dat tegenwoordig heet. Met allerlei vredelievende liederen. En Alles Stil is daar één lied van. Als de winter koud is en eindeloos wit En je in gedachten nog met oude woorden zit Als de bleke grijze lucht overgaat in land En alles het water, het gras langs de kant De sneeuw dempt de geluiden. De kou maakt alles zacht, dat je niets meer toe kunt voegen dat ook niemand dat verwacht. De schoonheid overvalt me nu, alle ruis weg is. Simpele contouren en toch niks wat ik mis. Stappen, tien minuten ben ik thuis. Witte rook uit een schoorsteen, vaak een goed teken. Al mijn oude zorgen lijken langzaam te verbleken. Dit is te mooi om waar te zijn. Niemand schreeuwt, niemand heeft gelijk. Dit is te mooi om waar te zijn Niemand heeft een mening Bij de hoge kale bomen blijf ik heel even staan. Plotseling begrijp ik hoe het is gegaan. Geen nare oude woorden, maar fijne ijskristallen. De sneeuw die heeft niet nagedacht en is gewoon gevallen Opnieuw. Met haar. Wat, opnieuw. Opnieuw, opnieuw. Ze is ook wel eens oh. hier in het Jan van Bazouwhuis geweest. Met haar man, de popprofessor. Hebben ze een hele avond verzorgd en heeft zij heel veel gezongen. Was ook heel leuk. Dus ook alweer een bekende van het cultureel centrum, Jan van Bazouw. Nu geven wij Ben. Ja, Magdal, het is antwoord. Wat heb jij de laatste tijd zo gelezen? Nou, ik heb heel veel gelezen, moet ik zeggen. Uh, ik heb bij mijn afscheid uh, heb ik heel veel boeken gekregen. Meer dan vijftig. Oh. oh my god. <laughs> ik heb ook overigens heel veel drank gekregen. Dus ik kan de rest van mijn leven nog in dronkenschap uh, doorbrengen. Maar bij, dat, uh, bij die boeken zaten heel veel boeken over kunst. Eigenlijk allerlei vormen. Uh, vogels in de kunst. Uh, kunst uit het Rijksmuseum. Allerlei hele mooie dingen. Maar ook heel veel over geschiedenis. En gelukkig ook een... Uh, Aantal uh, romans erbij. Heb ik met heel veel plezier, dat is een van de laatste boeken die ik heb gelezen. Uh, op dit moment een boek van de levens van Jan Six, een familiegeschiedenis, geschreven door Geert Mak. En dat is eigenlijk een hele mooie combinatie van boeken die ik uh, leuk vind. Er zit geschiedenis in, mm -hmm. er zit heel veel overkunst in, en het is ook een biografisch uh, verhaal. En ik vond dat op zich een hele mooie combinatie. Want je ziet het verhaal van het leven van Jan Six. Jan Six de eerste zal ik maar zeggen, een uh, familiegeschiedenis. En dat geeft een portret van hem, maar ook van zijn nazaten. Maar het geeft eigenlijk ook een hele mooie portretschildering van de geschiedenis van Amsterdam. In de tijd dat hij als uh, zoon van een vluchteling naar Amsterdam kwam. Het geeft ook een hele mooie. Uh, geschiedenis uh, weer van hoe het leven in Amsterdam werd, hoe het veranderd werd door de uh, mensen die daar als vluchtelingen of als immigranten kwamen. Want Europa was heel erg in beweging. Zij komen van oorsprong uit uh, Noord-Frankrijk, uh, Zuid-Vlaanderen. Uh, uh, en daar kwamen veel mensen uit die tijd naar Amsterdam. Als je nagaat, in die tijd ging het over zo'n 150.000 vluchtelingen, immigranten, op een. Uh, bevolking van een uh, miljoen Nederlanders. Oh, dus dat er nogal wat. Dat ja. betekende overigens ook dat er heel veel kwamen naar uh, Antwerpen vanuit Antwerpen. En dat betekende ook heel veel kennis, heel veel uh, bijzondere uh, handelsmensen, ondernemers. En dat heeft het leven in Amsterdam verrijkt en uh, overigens ook heel erg veranderd. Nou, dat hele portret, dat geeft... Uh, uh, een, een, een hele stijl, heel stijlvol verhaal over de familie. Maar dus eigenlijk een veel bredere kijk op de geschiedenis van Nederland, zelfs Europese uh, geschiedenis. En dat was het mooie daarvan. Uh, het gaat eigenlijk van klein naar breed. Maar dat is Mak wel toevertrouwd. Uh, en de stijl van Geert Mak maakt dat je dat heel fijn En gemakkelijk leest. Ja, ja. Er is een overvloed aan details, waarbij je helemaal niet het gevoel hebt dat je uh, overvoerd wordt en dat gaat over uh, uh, zaken die uh, heel boeiend zijn als het gaat, en heel veel wetenswaardigheden, ook, als het gaat over hoe het ging met gebruiken uit de tijd, waar hij over schrijft, de kleding, uh, de handel, de economie, het geloof. En dat was natuurlijk een belangrijk uh, onderdeel, want deze tijd wordt gekenmerkt door het soort feit dat mensen door die geloofsproblemen en perikelen eh, vanuit eh, Frankrijk eh, en eh, de, eh, Vlaanderen naar het noorden eh, kwamen. Maar ook over allerlei belangrijke filosofen, en dan gaat het over Spinoza, Descartes, Koerbach, allerlei zaken die je eh, zo eigenlijk ingewikkeld en gemakkelijk voorgeschoteld krijgt. Dat je het heel erg makkelijk leest. Het leest als een van de beste romans die je kan lezen. En dat is Geert Max zeker wel toevertrouwd. Uh, ja. oh, dat is een geweldige aanrader dus. Ik vond het een uh, geweldig boek. Ik heb het uh, echt, ik wil niet zeggen in één adem... daarvoor is het dan ook weer net te dik... maar ja. ik heb het echt vol belangstelling gelezen... en ik raad het iedereen aan. En uit dit boek krijg je dan zo'n goed beeld... over die uh, Adellijke familie Six. Je ziet de ene Six is wat meer een kunstverzamelaar, kunsthandel. De andere is wat meer de handelsman, en dat komt zo om de wat generaties komt dat weer terug. Uh, Jan Six en de oudste zoon van Jan Six heet dan ook weer Jan, en dat is nu al de elfde Jan Six. En deze laatste uh, Jan Six is dan ook bijvoorbeeld weer kunsthandelaar. Heeft, uh, ik heb van hem een uh, lezing gehoord. Hij heeft een lezing gegeven om goed te leren kijken naar de achterkant van een schilderij. Omdat je daar zo ontzettend veel uithaalt over van hoe is dat schilderij gemaakt. Uit welke tijd komt dat schilderij. Dus die familie gaat nog steeds zo door. Eh, en hij heeft natuurlijk zijn ups en downs gekend. Staan ook in het boek. Maar het is een prachtig boek om te lezen. Voor iedereen. Eh, en je hoeft dus niet alleen maar... De familie staat ook eigenlijk uh, voor zichzelf... maar ook voor de geschiedenis in bredere zin. Ja. En wat ik nou heel leuk vond... was dat je dus vanuit klein naar verbreding gaat. En ondertussen heb ik een ander boek ontdekt. En dat heet Degene van de Kunstverzamelaar. En dat is geschreven door Jacob Six. En dat gaat over de vijftig collecties in de familie Six. En dan ga je eigenlijk van breed weer naar smal. En dan zie je dat steeds die kunstverzamelingen daar terug in komen. Kijk... Van Jan Six zegt, uh, zeggen ze wel, daar is ook het mooiste portret van Rembrandt, tijdgenoot van Jan Six, de eerste Jan Six, is het schilderij van Jan Six. Dat, heeft, uh, dat hangt nu in het familiehuis van de familie Six, Herengracht uh, 619. Maar het heeft een paar jaar geleden in het Rijksmuseum gehangen, uh, als in Bruikleen was het toen. En daar hebben heel veel mensen van genoten om daarnaar te kijken. Ze hebben een aantal Rembrandts, de familie Six, die in dat familiehuis hangen. Dat zijn de enige Rembrandts die in een familiehuis hangen. De rest hangt in musea. Zo. Maar het is dus, dat zijn dus echt Rembrandt-portretten die ook iets zeggen over deze familie. Maar ook in de hele situatie van de familie Six tot nu zijn kunstverzamelaars geweest. Er is bijvoorbeeld ook een Six die in een latere tijd is geweest die munten verzamelde. Uh, die heeft daar echt een hele mooie collectie van gemaakt was ook stimulator van uh, uh, het oprichten van het Rijksmuseum heeft voor een hele schappelijke prijs eigenlijk zou je kunnen zeggen wel vriendenprijs ook heel veel werk geschonken aan het Rijksmuseum Amsterdam maar ook uh, dus uh, de muntenverzameling uh, is er, uh, is er uh, bij uh, gekomen die is uiteindelijk naar het uh, het kabinet gegaan van de muntenverzameling. Uiteindelijk heeft in 2014... onze Politiek Den Haag besloten... om daar ook geen subsidie meer aan te verstrekken. Nu is die fantastische muntenverzameling... ligt nu ergens bij de Nederlandse bank... en is dus niet meer zichtbaar. Dan denk ik wel eens, hey, particulier bezit... Zou nog wel eens wat meer kunnen geven, eigenlijk, want dan is het nog zichtbaar. Maar dit vond ik leuk om hiernaast te lezen, omdat dit eigenlijk van dat breien naar het kleine gaat. Zat dat ook want... bij die 50 boeken die je gekregen hebt? Nee, maar die uh, zag ik hierin staan en uh, toen heb ik deze gekocht. Er <lacht> zat er ook een boekenbom bij. <lacht> ik heb ook nog heel veel boekenbom. Dat komt er mooi ervan. Ja, ja. Uh, en een ander boek wat ik de laatste tijd heb gelezen... dat is ook eigenlijk een soort combinatie van geschiedenis en, uh, en kunst... is het, uh, ja, vind ik ook, een prachtige boek van Oorlog en Terpentijn. Uh, dat is van de Vlaamse schrijver Stefan Hertmans. Hij krijgt een uh, boekje van uh, zijn vader... waarin een heleboel aantekeningen, aantekeningen staan. Dat heeft hij heel lang dichtgelaten, niet uh, durven bekijken heeft het opengeslagen en kwam daar ook tot een soort familiegeschiedenis uh, terug... waarbij uh, hij dan beschrijft hoe uh, uh, uh, die uh, mysterieus gebleven grootvader van hem... eigenlijk uiteindelijk uh, uh, trouwde met een ander dan de eerste geliefde die hij wilde. Heeft gevochten in de Eerste Wereldoorlog. In België natuurlijk een, uh, uh, een verschrikkelijk verhaal van de loopgraven... En de beschrijvingen daarvan, zowel van de mensen, het landschap, de spanning en soms de verveling die dat allemaal opleverde. Ja, dat is iets wat je echt heel erg geraakt. En eh, dit is echt zo'n boek waarvan ik zeg, nou dat, dat zou ik aan heel veel mensen cadeau willen geven. Want dat is ook iets heel erg fantastisch. Ook een te groot boek om alle details van eh, aan te geven. Maar het neemt je in een enorme vaart mee in, uh, in het hele verhaal. Daar kan je niet aan ontkomen. Ja, dat was ook mijn ervaring. Dat kan ik wel bevestigen, ja. Ja, ik ja. had echt het gevoel... Ik denk dat ik dit eigenlijk wel bijna in één adem heb uitgelezen. Mm. Duurde wel een paar dagen, maar ik bleef in de band <laughs> ja, van het boek. Ja, ja, ja. Dat kun je gewoon dan niet loslaten. Mm -hmm. En uh, dan is het heel vervelend als je dan nog andere dingen moet doen op zo'n dag. Want eigenlijk wil je, niet wil je dan gewoon doorgaan. Ja. Dus dat vond ik ook een fantastisch boek. Maar dat zijn Het boek beschrijft echt een heel oorlogsgebeuren. In de ja, maar ook de invloed die dat dan heeft op de rest van het leven van iemand. Dus het is eigenlijk ook wel een soort familiegeschiedenis. Ja, dus de invloed op de rest van de familie ook. Ja, want die worden getekend, uh, dat hoeft niet altijd in dramatische zin te zijn... maar in dit geval wel getekend door het leven wat uh, die dan heeft... Uh, gehad. Ik hoop dat wij <coughs> ons allemaal een groot plezier kunnen doen, want wij hebben hem voor de literaire kring al een keer gevraagd, Hertsmans. Maar toen liet hij weten dat hij uh, een tijd rust wilde hebben. En niet wilde komen. Maar het wordt opnieuw geprobeerd, dus misschien... Dat we hem dat een dat keer dat... hier krijgen, ja. Ja, misschien ah, ja. dat het nu wel lukt. Ah, ja. Nou ja, ik, uh, ik denk dat dat fantastisch is. En ik denk dat dit echt een ...enorm mooi boek is. Maar net zoals uh, bij... Uh, ...Stefan Hertmans. Een verhaal is mooi... ...maar het moet ook mooi verteld worden. En dat doet hij, maar dat doet Geert Mak ook. ook. Dus het is eigenlijk de combinatie... ...van een aantal feiten... ...een familiegeschiedenis... ...maar ook de stijl van schrijven. Die, dit, die deze... ...beide boeken tot uh, echte... ...aanraders maakt. Nee, ja. Ja. Je hebt ons overtuigd. Ja. <laughs> <laughs> nou, ik vond het in ieder geval geweldig. Nou, dat is zeker. Dat heeft ons zeer overtuigd. Hè? Dank je alvast. Dan gaan we nu, voordat we naar Johan gaan... naar een lied geschreven door Dimitri Verhuls... die we net al die week hebben gezien. Mm -hmm. En de zang is van, vind ik een heel groot zangeres... Wende Snijders. Voorbij de angst dat jij me zal verlaten. Liegen duurt het langst, je zal me niet verlaten. Vrij Morgen, en vrij dan weer met mij. Vrij mijn naar de dans, wees het lied dat mij omarmt. Grijp me stevig als de kans waarvan nooit een eerste kwam. Kaarten maar op zak, er is toch geen weg terug. Vrij me buiten zinnen, ik geloof alleen wie zwijgt. Er valt hier niks te winnen, verspeel met mij jouw tijd. En vrij me het verlies in, want ik wil alles wat ik bezat werd ballast, wat ik verlang dat maakt me rijk. Vrij me naar het land dat jij met jouw liefde warmt. Strooi mij uit ginds op een dag en weet... Vrij me, vrij van mij. Geloof in mij tot morgen. En vrij dan weer met mij. Geloof in mij tot morgen. En vrij dan weer met mij. De kolom de kolom van de maand, Johan Verwiel. Oké, okay, daar gaat hij dan. Van de wieg tot het graf. Het gebeurt wel eens een enkele keer. Heb je binnen een kort tijdbestek een kraamvisite en een begrafenis. Dood en leven liggen dicht bij elkaar, zeggen we dan. In Goorlen liggen, merkwaardig toeval, dood en leven ook letterlijk dicht bij elkaar is op het adres Bergstraat 104 Mamaloes Baby Shop gehuisvest. Pal daartegenover, op nummer 103, heeft begrafenisonderneming Nemas de Lamarre zich onlangs gevestigd. Aan de evenkant een zuurstokroze gevel, waar je rompertjes en hoera een jongen dan wel hoera een meisjeslinger kunt kopen. Aan de onevenkant een stemmig grijs gebouw, waar je een keuze kunt maken in kisten- en rouwdrukwerk vallende herfstbladeren of ondergaande zonnen. Leven en dood is in Goorlen een kwestie van even de straat oversteken. De uitvaartverzorger heeft nog niet zo lang geleden zijn intrek genomen in het gebouw. Op de gevel prijkt in grote witte letters het woord afscheidshuis. Jan van den Hout en Mieke Peters zetten er onder de naam Nemas de Lamarre... De uitvaartverzorging van Els de Lamarre voort. Het merkwaardige woordje NEMAS is een zogenaamd spiegelwoord. De letters van het woordje samen in omgekeerde volgorde. Het doet mij een beetje gekunsteld aan, maar de gedachte erachter zal wel zoiets zijn van met elkaar verbonden. Kort na de in gebruikneming was er een open dag, en nieuwsgierig als ik ben, ging ik er een kijkje nemen. Op de hoogte willen zijn van wat er in het dorp speelt als basishouding voor een columnist? De gedachte aan je weet maar nooit waar je nog eens voor komt te staan? Laten we het op een mengeling van die motieven houden. De ontvangst was hartelijk maar ingetogen, zoals dat past bij die branche. De omgangsvorm is een mix van welgemeend menselijk medeleven, empathie en de noodzakelijke professionele distantie. Het is wel business. Een combinatie die je ook bij andere beroepen, zoals bij medici, aantreft. Tijdens de rondleiding is de toon van praten en de geluidssterkte enigszins gedempt. Doodgaan is een serieuze zaak. En om het leed te verzachten, spreekt de rondleider van de overledene, in plaats van het lijk. En over verzorgen, in plaats van afleggen. Het afscheidshuis biedt allerlei faciliteiten. Ontvangstruimte, familiekamer en zelfs een, zei het tamelijk kleine aula met spreekgestoelte. Bij het weggaan, afscheid van het afscheidshuis, neem ik de glossy Folder mee die er ligt. Natuurlijke foto erin van de nieuwe ondernemers. Degelijke uitstraling, strak in het pak, solide, voor geen kleintje vervaard... Uw uitvaart is bij ons in goede handen. Een afscheid op maat. De decoratie op de flyer. wuivende grashalmen. De aaren wiegend in de wind. Ik sta er even naar. En als vanzelf komen de woorden van de psalmist bij me op. Mensen, hun dagen zijn als het gras. Ze bloeien als bloem in het open veld. Dan waait de wind... En ze zijn verdwenen. En nu, op naar de kraamvisite. Goed zo, Johan. Gewoon de weg oversteken. Ja. <lacht> Johan, <je> hebt... <lacht> ik kreeg de hele tijd zo'n kriebel lach. Ik weet nou maar waar ik nooit heen als ik dood <lacht> Nou, maar merk dat ik jou wat lachen kan maken. Ja, dat vond ik. Ben, zullen wij gelijk verder gaan met jouw... Het geval er, uh, boekenrecensie. Een en dan kunnen we dus. sluiten. Dan sluiten we met een lied mooi van Maarten van Roosendaal. wat hij zong eigenlijk niet zo lang voor zijn dood. Maar een heel mooi lied. Maar dan gaan we nu eerst beginnen met jouw Goed. boekenrecensie. Goed, ik heb gelezen Twan Geurts, De Nederlandse paus. Adrianus van Utrecht, 1459-1523. Balans Amsterdam 2017. Een fascinerend boek over een tijd die 500 jaar achter ons ligt... over een boeiende man, Adrianus, zoon van een gegoede scheepstimmerman uit Utrecht... geboren in 1459. Hij studeerde theologie, werd rector van de Jonge Universiteit van Leuven... opvoeder van de latere keizer Karel V. en dienst stadhouder in Spanje. Hij was bevriend met Erasmus en kwam in conflict met Luther... Hij was er zelf niet bij toen 39 kardinalen in de Sixtijnse kapel hem op 9 januari 1522 onverwacht tot paus kozen als opvolger van Julius II en Leo X. Na de dood van Leo schreef iemand op het Piazza Navona dit hekeldicht. dicht. Aan Leo, aan het einde van zijn dagen gekomen, heeft men hem de sacramenten niet gegeven daar hij ze verkocht, daar hij ze verkocht had tijdens zijn leven. Zuchtend aanvaarde Adrianus van Utrecht zijn uitverkiezing. Eenmaal in het Vaticaan wachtte hem een bijna bovenmenselijke opdracht. Rome balanceerde financieel en moreel op de rand van de afgrond. Adrianus verontschuldigde zich voor de misstanden in zijn kerk, maar kon Luther niet overtuigen. Evenmin wist hij de christelijke staten te verenigen in een kruistocht tegen Sultan Suleiman. Met zijn hervormingsplannen en karige levensstijl maakte paus Adrianus zich niet geliefd in het Rome van de renaissance. Na een pontificaat van 600 dagen overleed hij, moe onder verdachte omstandigheden. Pas ver na zijn dood kreeg hij erkenning als wegbereider van de katholieke Contrareformatie in gang gezet door het Concilie van Trente. Toen José Bergoglio paus werd, heeft hij overwogen de naam Adrianus VII te kiezen... om het programma van de Nederlandse paus voort te zetten. Het werd Franciscus. Na Adrianus zou het tot 1978 duren, Carol Wojtyla, Johannes Paulus II... dat een niet-Italiaan tot paus gekozen zou worden. Eén fragment in dit rijke boek trof me. Citaat. Toen Adrianus voelde dat hij ging sterven herinnerde hij zich het meisje Francisca Hernandez, dat twee jaar eerder in Spanje voor hem had gestaan en dat hij als inquisiteur zo meedogenloos had veroordeeld vanwege haar vrijpostige oogopslag. De blik van de jonge Spaanse, die hem toen te frivool had geleken, lachte hem nu toe als een zonnestraal. En de oude, door zorgen en ziekte gekwelde man bloeide op bij de herinnering aan het jonge meisje dat zo opgewekt en goddelijk onbevangen voor hem als gevreesde inquisiteur had gestaan. Adrianus gaf aan zijn biechtvader, de Franciscaan Pater de Carmona, opdracht een pauselijke brief aan Francisca te schrijven en haar te vragen zijn persoon en heel de kerk in haar gebeden op te nemen. Hij had haar slechts één keer gezien, maar hij was haar niet vergeten. Einde citaat. Alleen al voor deze passage ben ik blij dat ik het boek gelezen heb. Tot slot, Desiderius Erasmus feliciteert zijn oude vriend Adrianus met zijn verkiezing tot paus. Weer een citaat, dus nu van Erasmus. De hele wereld kijkt alleen naar u als degene die de rust voor de mensheid kan terugbrengen. Het tumult heeft al te lang geduurd en wordt al maar erger. Wij zien hoe de twee grootste koningen vijandig met elkaar worstelen, hoe er nauwelijks een deel van onze planeet vrij is van oorlog, van moord en plundering. Alles is omgewoeld door wapengekletter, tegenstrijdige opvattingen, naijver, partijzucht, haat. En de christelijke wereld is ellendig verscheurd door de dodelijke tweestrijd van secten en afscheuringen. Deze storm vereist absoluut een stuurman van uw kaliber. Uh, dat is allemaal te lezen. En dus uh, de Nederlandse paus. Ik hoorde... Ja. Of ja, hoorde. Dat wist ik eigenlijk niet. Dat hij vergiftigd is. Ja, dat, uh, dat staat niet vast. Dat, uh, dat, dat wordt vermoed. Maar uh, daar is uh, geen, uh, geen, geen zekerheid over. En ik hoorde ook... Wat, tenminste, in mijn uh, <coughs> wetenschap... Die maar heel summeer is over... Daar was het altijd zo... Die paus was een beetje een minkukel. Maar dat was het helemaal niet, hè? Oh, nee. Nee? Nee. Nee, dat hoorde ik. En jij vertelt daar ook wat over... Maar je kunt er nog wel even nog duidelijker... Mm. Zijn, nou ja, daar ik. had je de grote tegenstelling tussen Frankrijk en, en het, uh, het Duitse Rijk... Uh, dat dat zo'n beetje verenigd was onder Karel de Vijfde. François I en, en Karel de Vijfde, dat waren de grote tegenstanders... En, en de, de paus die had uh, wel, wel de macht om, om uh, ja, uh, daar, daar uh, ja, flink wat in, in uh, te bemiddelen. dat of, of, uh, uh, uh, was geen, geen minkukel, nee. Nee, maar hij werd met grote argwaan, juist omdat hij geen minkukel was, heb ik begrepen, bekeken. En daarom ook niet, was hij ook niet geliefd. Nou ja, men, men dacht dat het een, een zetbaas, uh, een, een pion zou zijn van van Karel de Vijfde. Want uh, hij had hem als, als jongeman uh, opgevoed. Uh, dat die, die opvoeding was uh, merkwaardigerwijze aan hem toevertrouwd. Uh, dat, toen hij in Leuven daar uh, uh, rector was van, van de jonge universiteit. En, en, uh, en Karel de Vijfde had hem ook tot, tot, uh, tot zijn landvoogd benoemd in, in Spanje. Waar, waar hij de hoogste bestuurder was. En... en uh, Leider van, van de Inquisitie, de gevreesde Inquisitie. Dus, dus die, uh, die man die was sowieso al uh, een beetje verdacht uh, in Franse kringen. Toen hij paus werd gekozen, heeft het ook een half jaar geduurd voordat hij vanuit Spanje naar Rome terechtkwam. Uh, uh, dat kon niet over Frankrijk en uh, dan moest het goed weer worden afgewacht. Die oversteek over, over het water was te gevaarlijk. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Dus hij werd eigenlijk gelijk al na zijn benoeming tegengewerkt... om ja. daar überhaupt terecht te komen. Ja, ja. ja. ja. ja ik, ik vond het heel mooi om te horen. En Jij hebt het boek met grote vreugde gelezen. Ja, ik heb het met, met veel genoegen gelezen. Ja. Ja. Ja, ik wist niet dat er een Nederlander was die eh, voorzitter van de Inquisitie was geweest. Ik dacht altijd dat we dat alleen maar aan de Spanjaarden konden wijten, Dat ze echt zo schandalig hadden gedragen... Maar die inquisitie is dus ook een, uh, hij heeft dus ook een Nederlander ja, bijdrage aangelegd. Ja ja, ja, ja. Maar ja, goed, als ja. excuus heeft hij in ieder geval één uh, meisje in leven gelaten... en heeft hij haar vervrole nou ja, ogen nooit uh, vergeten. Ik vind het zo mooi dat hij daar op zijn sterfbed aan dat meisje denkt... dat hij het maar één keer gezien heeft... en, en dat, dat hij zijn biedvader opdracht geeft, schrijf haar een brief en, en, en uh, ja, met, met die opdracht uh, gedenk mij en aan de kerk en jouw gebeden dat is historisch, dat is geen fictie, dat is geen roman, die, die, die brief is, is bekend, die zit ergens in de archieven <laughs> dat is maar een mooi tentaar, ja, dat is, ja. vind ik ook heel heel mooi ja. Ja. dan gaan we nu naar Maarten van Roosendaal met het lied mooi en dan kondig jij af als de tijd voor is. Ja. Als de tijd daar is. Als Monique. de tijd daar is, ja. Mooi.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 mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst dan toch lonkaar, knoppen staan op barst. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan iets frisser dan het fris is, vulpser dan het vulpste. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi. Het is om te janken zo mooi. mooi. Om te janken zo mooi. Ja, we zijn door het uur heen een nieuwtje. Er hoeft geen nieuwtje te zijn, want het is al wel gepubliceerd. Aanstaande vrijdag, 7 april komt Lise Spit met haar uh, roman Het smelt in de literaire kring. En dan zal Joost Minnaert haar uh, interviewen.